De te met het NOS-journaal. Orkaan Hanna is met windsnelheden van 145 km per uur de Amerikaanse staat Texas binnengetrokken. Het gebeurt rond 5 uur lokale tijd in de buurt van Port Mansfield, ruim 200 kilometer ten zuiden van de stad Corpus Christi. Texas is een van de staten waar het aantal coronagevallen de afgelopen week ook hard is gestegen. Ook in de kuststrook waar de orkaan nu aan land is gegaan, blijft het aantal besmettingen toenemen. Desondanks zijn de autoriteiten voorbereid te zijn op orkaan ...en ook op de mogelijke schade. Er wordt rekening gehouden met ook flinke overstromingen... ...door de hevige regenval die met de orkaan gepaard gaat. Iedereen die vanuit Spanje naar het Verenigd Koninkrijk terugkomt... ...moet twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. Spanje verdwijnt van de lijst met veilige landen... ...omdat het aantal coronabesmettingen in het land toeneemt. In een reactie op het besluit benadrukt Spanje... ...dat het vooral om lokale en gecontroleerde uitbraken gaat.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 Door traagheid bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het OM het onderzoek naar misstanden bij drie slachthuizen in Noord-Nederland per direct stopgezet, meldt RTL Nieuws. Die slachterijen zouden zieke dieren hebben geslacht en na fraude het vlees gewoon hebben verkocht. Maar doordat de NVWA te veel tijd nodig heeft om met bewijsstukken te komen, ging de zaak onredelijk lang duren, aldus het OM. Het weer is bewolkt en er kan veel regen vallen vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag eerst nog buien. Smiddag is het op de meeste plaatsen droog. En dan schijnt ook af en toe de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Ah, I'm fucked up. No, <laughs> oh, I, I gotta go get ready for tonight. Loving my Las Vegas life. Okay, so let's go to the marquee. Surrender. Then excess. Then tau and we finish up at Dre's After Hours. Sound good? The